De politie is op zoek naar twee kinderen uit Tilburg. De jongen van zes en zijn driejarige zusje worden sinds dinsdagmiddag vermist. De politie is bang dat de moeder hen wil meenemen naar het buitenland. De kinderen zijn kort geleden onder toezicht van bureau jeugdzorg geplaatst. De moeder heeft dus niet meer het gezag over haar kinderen. Dinsdag zijn de twee door familie van school gehaald en sindsdien zijn de kinderen en hun moeder spoorloos. De Afghaanse opiumhandel heeft wereldwijd verwoestende gevolgen. Dat schrijft het VN-bureau voor de Bestrijding van Drugs en Criminaliteit, UNODC. In de opiumindustrie gaat jaarlijks ongeveer 43 miljard euro om. Jaarlijks sterven 100.000 opiumverslaafden aan de druk. Afghanistan produceert ruim 90% van alle opium ter wereld. Door corruptie, rechteloosheid en gebrek aan grenscontroles... wordt jaarlijks maar 2% van de Afghaanse productie onderschept. De Taliban profiteert volop van de opiumhandel, stelt de UN, UNODC. De opstandelingen verdienen nog nooit zoveel aan de opiumhandel als nu, met een geschatte jaaropbrengst van 60 tot 107 miljoen euro. Daarvan kopen ze steeds meer en betere wapens. In de Champions League heeft AC Milan in Madrid met 3-2 gewonnen van Real Madrid. De winnende treffer kwam vlak voor tijd van de Braziliaan Pato uit een voorzet van Seedorf. Een kwartier daarvoor had Royston Drenthe Real naast Milan gebracht. In een andere pool verloor Bayern München in Frankrijk met 2-1 van Bordeaux. De ploeg van Louis van Gaal eindigde de wedstrijd met 9 man door twee rode kaarten. Manchester United en Chelsea hebben in hun pool tot nu toe al hun wedstrijden gewonnen. Chelsea versloeg Atletico Madrid met 4-0 en Manchester United won met 1-0 van CSKA Moskou.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 Your telephone number, and you can change the address too. G H J Elke dag telt als het om uw gezondheid gaat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 about to explode Why?